Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet ontkent dat ze Herstel NL onder druk hebben gezet. Die club waar onder meer economen in zitten heeft een plan om Nederland nog deze week uit de lockdown te halen. De voorzitter van Herstel NL zegt dat het kabinet heeft gevraagd om hun campagne stop te zetten tot na de verkiezingen. Maar dat komt ministers niet bekend voor, Je hoort minister Van het Woud. Zeg zegt mij helemaal niks. Heeft u gesproken met ze? Ik heb nu niet met ze gesproken, nee. nee. Dus ik, weet, geen, ik weet het ook niet. Nee. Helemaal geen contact geweest? Nou, in ieder geval niet vanuit mij. En ook minister Hoekstra weet van niks, al heeft hij wel met ze gepraat. Ik heb uh, vrijdagochtend uh, zelf nog met een paar mensen gewoon uh, via, via zo'n videoverbinding contact gehad. Om te begrijpen wat hun ideeën waren. Uh, maar dat van druk herken ik niet. Gisteren stapten drie bekende economen uit herstel NL. Ze hebben er niet bij gezegd waarom. Bij een auto-ongeluk in Ghana zijn vrijdag drie Nederlanders omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het gaat om twee vrouwen en een man. Een slachtoffer uit Rotterdam, een vrouw van 35, was een bekende visagist... die ook werkte aan een carrière als hiphopartiest. Rijschoolhouders uit het hele land houden een protestactie bij het Binnenhof in Den Haag. Ze roepen het kabinet op om de rijlessen en examens zo snel mogelijk op te starten. Vanwege de coronamaatregelen mag dat nu niet. Gisteren was er ook al een protest in Amsterdam. En ook zwemleraren hebben vanochtend actie gevoerd in Den Haag... want een zwemdiploma halen zit er al een tijdje niet in. Twee badmeesters doken in de hofvijver naast de Tweede Kamer... inclusief opblaas eenhoorns om aandacht te vragen voor kinderen die nu niet leren zwemmen. Nou, straks komt het mooi weer er weer aan. En euh, ja, als, je dan, als kinderen dan minimaal drie maanden niet gezwommen hebben, dan, euh, ja, dan ontstaat er volgens mij een hele zorgwekkende situatie. De badmeesters en hun eenhoorns dobberen trouwens nu niet meer in de hofvijver van de politie, moesten ze het water uit. Het weer, soms zon, maar ook wolken. En nog altijd heel zacht, 14 tot 18 graden. Morgen flink wat zon en nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N305 dront de Almere... ...staan een file tussen Afrit Nijkerk en Afrit Nijkerk... ...nauw van 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is weer dinsdag, dinsdagmiddag, uh, 1 uur. En we gaan de komende twee uur weer het, uh, ons lunchroom uh, aan u presenteren. En wie doet dat? Dat is Jan aan deze kant en uh, Lus aan de andere kant. Hallo, Lus. Hallo, Jan. Wat fijn dat je er weer bent. We gaan uh, weer proberen wat gezellig te maken. Wat leuke muziek voor iedereen te draaien. Wat nieuwtjes uh, aan u mede te delen. We hebben nog een weerbericht. Ook okay. die... En uh, ja, gaat er toch meer voorbij gaan komen. Leuke muziek denk ik, toch? Of had je die al genoemd? De muziektent. De muziektent, ja die ook. Die gaan we ook nog noemen. Ja, we hebben best wel weer wat. Daar gaan we het nog over hebben, zo Dan gaat die stand wel weer wat Dat gebeuren, je, Ja, zeker. Maar goed, we gaan de komende twee uurtjes weer proberen leuke dingetjes voor u te doen. En uh, we beginnen met een uh, leuk nummer van uh, Romy Montero. Should stay, I will not. Ze hebben gewoon een mooie stem. Ze hebben een supermooie stem. En, ze hadden ja. deze dvd gemaakt en er was een toe voor Whitney Houston. En dit was het ene nummer van. En zij komt zo dichtbij. Uh, uiteraard kunnen we natuurlijk niet onder corona Nee, en... daar kunnen we niet omheen. Helaas, we hebben het net al een stukje in de nieuws kunnen horen... over het, uh, de vooraanstaande leden van uh, Herstel uh, NL... en een initiatief om met, uh, met een alternatieve corona-aanpak uh, de lockdown te beëindigen... Uh, ja, daar blijkt dus toch, uh, Politiek Den Haag uh, uh, de boodschap heeft uh, doorgegeven aan, de, aan, de, aan die leden... om uh, hun campagne te staken tot uh, na de verkiezingen. Het is een heel, uh, hele toestand ik ben uh, heel erg nieuwsgierig uh, hoe dat gaat uh, aflopen. De samenleving snakt inmiddels echt... Met, niks, nee, niks meer van. Het, is, het, het wordt een beetje onduidelijk. De het het mensen is, willen ja. dus besmachten uiteraard naar vrijheid. Nou, wat meer uh, openheid naar meer vrijheid. Ja, ja. Van, uh, ik merk het in mijn omgeving, vooral al bij de jeugd. Ja. En die jeugd, 30 dertigjarigen vallen daaronder. Die zeggen van, uh, we zien het niet meer zitten. Hier komt nooit meer een eind aan. En ze worden er eigenlijk allemaal heel erg depressief van. Dus de kritiek op de maatregelen neemt ook steeds meer toe. De horecabrandsvereniging eh, Koninklijk Horeca Nederland... Gaat, eh, stapte naar de rechter om heropening van cafés en restaurants af te dwingen. En ook eh, zoals je hebt kunnen horen in, uh, op het gisteren van uh, burgemeester Femke Halsma... zij constateerde maandag dat mensen moe zijn en een beetje, een beetje gedeprimeerd... Nou, doe maar een beetje boel. Beetje boel. Ja. En burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum... deed er nog een scherpje bovenop... door te zeggen dat de samenleving echt snakt naar openheid. Volgens hem duurt het vaccineren te lang... en moeten de buitenterrassen in ieder geval weer open... voordat er nog meer ondernemers omvallen. Vanmorgen stond ik in de krant toevallig. Ik las het. Uh, er wordt een, een update gegeven steeds met het aantal injecties. En er zijn er op één dag 200.000 zoveel duizend bijgekomen. Ik denk, 200 zoveel duizend. En we hebben 17 miljoen inwoners. Ja. Hoe lang gaat het duren dan? Dit gaat heel lang duren. Ja, we, ja mensen blijven testen en. Ja, het test, is met, met misschien mijn eigen mening. Maar ik toch ja, er wel, ik ik herken denk, wel een beetje laksheid in alles. Hoor. Het was eerst met de mondkapjes. En toen was het met, met, met het afsluiten van dingen. En ja of nee. En toen was het weer met het vaccin. En nu zijn er weer moeilijkheden met het leveren van, van vaccins uit België. Het gaat maar door. En, ja, en ja, we worden er moedeloos van met z'n allen. Ja. Het is niet en leuk. Het, dat is wat Grapperhaus ook nog gezegd heeft. Ja, 2 maart dan kunnen. Dan kan die uh, avondklok eraf. En nu moet die, blijft hij er waarschijnlijk. Hoe lang nog op zitten? Ja, en dan vanavond weer een persconferentie. Ja, natuurlijk. Nou, ik ben heel benieuwd en heel nieuwsgierig. Hoe ze, zich, hoe ze gaan antwoorden op de vragen die er waarschijnlijk. Gaan komen over dat uh, herstel uh, NL. Laten we in ieder geval kunnen hopen dat we volgende week uh, op dit uh, tijdstip kunnen melden dat er vielvorming is bij onze kapster. Nou, kijk, Rutte heb al besteld. Heb ik uh, heb al een afspraak gemaakt bij zijn kapper. Uh, okay. Hij is eind van de week aan de beurt. Oké. Okay. Mag je maar helemaal kaalscheren? Kom. En uh, jij hebt gezegd: doe maar als Frits Wester, heeft hij gezegd. <laughs> Oké. Okay. We gaan verder met de Ros. was dit uh, gezellig. Met de Supremes nog maar toen, hè? Ja. Wat ja. Hoe lang is dat wel niet geleden? dat oh, is een eeuwigheid geleden. Leuk. En, en uh, ze is al heel tijd. goed verder gegaan. En uh, ja. ook een hele mooie ja. nummers gemaakt. Hè? Zeker waar. Um, heb jij wat te melden, Lus? Nee, nee, nee. nee Ik zit uh, te wachten tot... Er, ik reed de wat, afgelopen, uh, week, uh, afgelopen weekend over de zeeweg weer terug. En ik zag dat onze Zandvoorts uh, inwoner... met zijn karretje er ook heel lekker stond op de zeeweg... met zijn... Uh, takeaway patat koffie. En hij uh, ja. had het heerlijk druk. En denk ik, oh, gelukkig maar voor deze man... Hè, dat uh, die nog een beetje kan profiteren van de dingen. Met met uh, dat hij daar kan staan. Ja, maar eigenlijk zouden de strandtenten en dat take We gunnen het allemaal We gunnen het voor iedereen. En we hopen zo snel dat het allemaal weer goed komt. En uh, wat is de afgelopen druk, uh, wel druk geweest weer het afgelopen weekend? Hè? Ja, ja. Het, het was, was uh, weer, heel gezellig. files. en overal wandelen. Ik was ook overal dat mensen het gewoon zo sneu vinden... voor die strandtenten. Want... Uh, maar ook in het dorp, daar kan je toch ook tekenen. Ja, trapjes ja, ja. doen. Je leuk interview met de burgemeester ook. trouwens ook. Dat vond ik wel leuk wat hij gaf: dat hij wel tevreden was over hoe het allemaal ging. Over de drukte. En uh, ja, dat zijn misschien de positieve kanten, maar het moet natuurlijk nog veel en veel beter worden. Ja. Daar dus zijn we het over eens. Ja, ja, ja, van mij mag het allemaal open. Mijn mi mijn te mijn Aunque solo vean mis manos le hart, mijn gegaan en ik kwam hele leuke anekdotes tegen en vooral heel veel leuke foto's. Maar verder hoorde ik eigenlijk niets meer. Dus ik ben op onderzoek gegaan. En uh, als het goed is, heb ik nu uh, columniste Sandra Lissenberg aan de telefoon. Nou, dat klopt. Hallo. Sandra, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, en uh, hoe is dat, het, het idee van het uh, boek ontstaan? Uh, het idee is ontstaan om... Dat ik dat nadat ik het uh, blad van genootschap Oud Zandvoort had gelezen, de Klink. Uh, en daar stond een uh, heel, artikel, heel groot artikel in uh, van Willem Brochtrop in zijn tijd uh, in de Oase. Uh, yeah. En ik was er eigenlijk zo van, uh, nou ja, onder de indruk. Het was zo leuk en, en vrolijk en, en, en fijn om te lezen hoe dat er vroeger aan toe ging. Yeah. Ik dacht van ja, dat is niet natuurlijk alleen in de Oasebar zo gebeurd, maar eigenlijk in heel Zandvoort. Uh, je had meer van dat soort etablissementen. En uh, ik dacht, nou, laat ik dat eens gaan bundelen. <laughs> ja, ja. Dus, uh, dat was mijn idee. En dat is, uh, ja, begin vorig jaar is dat uh, uh, een beetje begonnen. En uh, ja, zo, ben ik, uh, zo ben ik op het idee barboek gekomen. En het, is, ja, het ging van de Oasebar naar de Boeddha Club, naar de Scandals. Uh, Shaker, de Beach Club, de uh, nou, Moustache. Uh, alles kwam voorbij. Maar ja, het is onmogelijk om al die bedrijven... Wat is nou de oudste die je daarin noemt in het boek? Het oudste Café Zandvoort? Mm, van, van degene die, uh, die ik benoem, in het... Uh, die ik in mijn planning heb staan... Is volgens mij... Uh, ja, ik, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik... Uh, uh, het oudste café het oudste café maar voor mij was het halakientje was dat het, het natuurlijk niet die nu afgebroken is een ja, bluis bluis, bluis denk ik. En, ja, en, en, binnen, Oomsteen en Oomsteen natuurlijk en Oomsteen. maar ja, de bluis ik heb boek voor dus ik denk dat we dan uitkomen bij het wapen wellicht maar het wapen ja ja, ja ook ja heel. ja nou, ze zijn er nog zoveel het is Echt allemaal voor mijn nostalgie. Het is zo geweldig. Om dat al, ja, ik, ik heb in de Scandals gewerkt. Ik heb bij Hans Bank gewerkt. Ik heb uh, bij Ronald Rietberg... Bij, bij Pridemie gewerkt. En bij de Moestas zelfs. Ja? Ja, ja het, daarom vind ik het barboek zo leuk. En heb je de Sessels? Heb je die ook opgenomen? Uh, dus, nee, Sessels staan er niet in. Nee, ik dat, uh, er... Die, die was daar toe onder Bouw, staat die toen onder Hotel Bouwers? Tot uh, 12. Uh, 12 etablissementen waarvan er één een, een wildcard had... waar mensen op konden stemmen via Facebook... en dat is uiteindelijk Yanks geworden. oké. Leuk, leuk. Ja, en... en um, ja, ja, ik heb... Ik, en, maar wat is de reden dat het nu eigenlijk een beetje stagneert? Want je vertelde van ja, ik ben er eigenlijk... ik heb het eigenlijk een beetje te druk... Nou, niet ja, te, te druk. Ik zal het uitleggen. Uh, de reden waarom het stagneert ligt volledig bij mij. Ik, uh, dat wil niet zeggen dat ik er helemaal niks aan heb gedaan. Want ik heb heel veel leuke mensen gesproken uh, voor de lockdown. Uh, ik heb Handbank gesproken. Ik heb Willem Trochterop gesproken. Ik heb Kombos gesproken. Het, uh, ik heb de mannen van de uh, Wildchild. Dus Sander uh, Oort en Frank Fink gesproken. Uh, over hun tijd daar. Dus het stuk Oasebar en wat erna kwam, is nagenoeg klaar. Ik heb natuurlijk met Ronald Rietberg en Ronald Rietberg een enorme goede raadgever gehad die me op, ja. uh, nee, met de juiste mensen in contact heeft gebracht. Het is alleen zo dat uh, corona eigenlijk een spelbreker is geworden. Want ik, uh, in het dagelijks leven ben ik journalist. Dus mijn interviews die doe ik vanuit huis, achter de computer, via uh, ja. Teams. En uh, ja, dat zou betekenen dat ik dat voor die interviews ook zou moeten doen. En op dit moment, uh, ja, uh, in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik uh, weinig energie heb om mijn batterij op te laden. Want normaal ja, ga je naar huis, je gaat even wat eten op het strand of je, je hebt allemaal ja. leuke dingen om te doen om je batterijtje weer op te laden. Ah, ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ja, in, in dit geval dat ik dus eigenlijk constant achter mijn computer interviews aan het opnemen ben. Ja. En uh, ook de, nou ja, de horeca natuurlijk, die je moet interviewen, die zijn ook niet in de opperbeste stemming op het moment. Voor, uh, nou ja, we mogen dat duidelijk hebben of ja. niet. Dus ik, uh, het, het, het, het staat even onrold. Maar ik, uh, omdat ik ook, <lacht> nou ja, zoals ik al zei, al heel veel geschreven heb met, met heel veel leuke mensen, heel veel leuk beeldmateriaal ook heb gekregen. Want er is nog zoveel in omloop wat uh, ja. echt een lach op je gezicht brengt als je het ziet, een, een uh, aha- en oja-erleednis. Oh ja, je zal wel merken dat er toch een hele hoop nostalgische gevoelens weer naar voren komen. Veel mensen ja. wat, veel bar, zijn, anders zijn er verdwenen en, en de mensen zijn natuurlijk wat ouder geworden... en die denken oh, uh, waarschijnlijk natuurlijk terug aan hun jonge stapjaren... en dan is het, moet het heel bekend uh, voorkomen voor dat soort mensen. Zeker, en uh, daarvoor, voor die mensen, ja, die hoeven niet op een houtje te bijten gelukkig. We hebben een, uh, tenminste, ik heb vorig jaar al een uh, Facebookpagina geopend, Barboek Zandvoort. En daar hebben mensen ook al spontaan hele leuke foto's geplaatst. Dus mocht je uh, niet kunnen wachten op, uh, op het boek, wat dus iets langer in beslag gaat nemen. Dat kun je in ieder geval op die Facebookpagina, dat heet Barboek Zandvoort. Uh, ...kun je terecht voor uh, nou ja, alvast hele leuke nostalgische plaatjes. En voor een voorproefje. En ik zit, er, ik zit na te denken over een manier om hetgeen wat ik nu al heb geschreven... ...om dus niet te wachten tot ik het hele boek bij elkaar heb... ...maar het mondjesmaat uh, te publiceren. Maar ik heb daar nog geen beeld bij in welke vorm ik dat zou willen doen. Of uh. ik dat in print wil doen of online. Uh, daar, daar zit ik nog even over te denken. Maar je hebt wel leuke reacties, gaat erop in ieder geval. Zeker. Dat ja, dat is heel belangrijk. Denk, ga je nog andere dingen doen in de toekomst wat een beetje op de nostalgie ges geschoot is? Of? Nou, laten we dit maar even. Eerst even afwachten. Ja, he? dit is al een hele klus, denk ik. Maar ja, als je kijkt, we hebben toen ook het uh, Sandvoortse straatnamenboek gehad. Dat was ook zo populair. Was, de, de mensen gaan toch weer een beetje hunkeren naar een beetje nostalgie, geloof ik. Ja, maar als het, je uit, je, ja, als het uit jouw tijd komt, is het natuurlijk dus gewoon, gewoon leuk. leuk. Dus ik, ik zit met smart te wachten op dat boek. Hartstikke leuk. Ja. Ja. <laughs> ik, uh, Lucy, ik, ik, ik ga je niks beloven. Ik ga geen datum er meer aan hangen. Maar ik, uh, we moeten er wel wat mee. En uh, misschien gaan we het in, in, uh, zal ik het in delen gaan doen. En je, heb, je hebt eigenlijk alle informatie die je nodig hebt. Die heb je. Of zeg je van nou, ik kan nog wel wat. Als iemand nog wat heeft, stuur het me. Of. Alle informatie is welkom. Er is op die Facebook-site heb ik een overzicht gemaakt met welke, uh, welke horecagelegenheden ik in het boek uh, wilde opnemen. Um, en uh, alle foto's die gebruikt mogen worden zijn welkom want, uh, de, om, om te gebruiken. Alle anekdotes zijn welkom. Ik heb daar zelfs een e-mailadres en een formulier voor gemaakt. Daar, zijn ook, daar hebben mensen ook uh, heel spontaan op gereageerd. Uh, voor leuke, leuke anekdotes en aparte anekdotes. Uh, dus, dus alle informatie is welkom. Ik, ik ben wel met de juiste mensen in contact. Uh, dus ik heb dan voor mezelf een overzicht uh, gemaakt wie ik wil spreken. Ja. Uh, nou, ja. ik, ik heb al een paar namen voorbij uh, horen komen. En ik denk dat je inderdaad een heel goed, in goed gezelschap bent. En dat je daar al heel veel informatie van uh, kunt uh, ontvangen. Dat klopt. En die heren die ik net opnoemde... die hebben hun administratie echt keurig bijgehouden. En dat, dat, dat is echt geweldig moeten zien. Ja. Compleet met fotoboeken en, en rekeningen. En nou ja, ja. Uh, van, van alles zit erbij. Van carnaval, uh, van ja. uitjes. Want daar deden ze vroeger nog veel meer ja. uh, rallies... die gereden zijn onder naam van de, van de bar ja. of kroeg. Vissenuitjes uh, kan ik me ook nog herinneren dat er gedaan werden. Nou... Ik het, uh... Mag ik nog heel één ding vragen? Heb je zelf uh, ook uit die tijd uh, leuke herinneringen? Ja, zeker. Ja, ik... Uh... Ik ben hier geboren en getogen en op mijn, ik geloof dertiende. Mijn moeder wist ervan hoor. Ging met oud en nieuw. Ik ben inmiddels wat ouder. Ik ben inmiddels veertien, nee. Uh, ja, hoor, we geloven het meteen. Ja, en uh, daarna uh, daarna scenops heel veel. Dat waren eigenlijk mijn twee. Uh, ja. En die eerste was? De Chin Chin. Oh ja, Tintje oh, en Skinders, dat ja, heb ik ook je nog gewerkt. Ja, ja. Dus als het in de Tintje saai was, dan, dan hobbelde je nog wel eens uh, naar de Lises. Ja, in okay. de straat, waar nu de pizzeria zit. Ja. Uh, Lamer, is die ook nog genoeg? Lamer? Lamer, uh, help me even, waar zat het? Dat op? zat op een plein, maar dat was meer een soort, van, een soort nachtclub he, eigenlijk. Maar ja. het? was van André Nees. Ja. Ja. Was dat waar later de beachclub kwam? Ja, nee, de andere kant. Die zat aan de andere kant van de trap. Oh ja, dan had je de ene kant de andere kant. Ja, uh, ja wordt wor wel genoemd. Ik, uh, het, Er me wat te dagen. Maar, het, het, maar dat is wel heel erg oud hoor. Ik weet het nog, maar ik mocht de kroeg nog niet in. En ik mocht wel eens in. Ja, jij bent ouder. Ja, wat is dat nou, Luus? Een jaartje. Ja, dat toch. Dat is <hijen> heel eng. Ja, dat was leuk, Lambert. Ja, dat was leuk. Dat ja. was leuk ja. Nou, wat vond leuk uh, dat je even je verhaal hebt kunnen doen... En, uh, ja, nou ja. Ik ben hartstikke echt... gezellig om even te horen. En uh, in deze tijden dat de kroegen gesloten zijn, eigenlijk. Ja, is het natuurlijk leuk om dat even te vernemen. En we hopen dat de kroegen natuurlijk weer gauw opengaan. De echte gezellige cafés. spelen met ons. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, het uh, ja, is... over carnaval. Nou ja, we willen even danken voor het interview. En uh, we gaan even door op het carnaval. En, uh, Dankjewel, Sandra. Maar, maar dan een, een andere. Uh, Arie Ribbers met de Brabantse Nachten. En ik hoop dat binnenkort de zijn Nachten ook weer lekker lang gaan worden in onze horeca. Sandra, bedankt. Dag Sandra, tot ziens. Doel. Dag. Leuk. Leuk toch? Oh. He? Ja. Vaak zeg ik vrouwtje, lief, ik loop nou vlug. Heel even naar het café, ben zo weer terug heb ik dan Jan en alle man Die weer een rondje geven En wat doe je dan? Dan zeg je niet Ik mag niet van mijn vrouw En voor je twee, Dan ben je alweer blauw En kom ik thuis Zo rond een uur of vier Dan zie ik alles Dubbel van het vele bier Brabantse nachten zijn lang Rabatse nachten zijn lang Ze komen vaak langzaam op gang Ja maar dan, ja maar dan Ik heb een tik, dat vindt u vreemd misschien Ik kan geen lege glazen voor me zien. En ook van volle glazen word ik gek Maar dat los ik wel op, ik leed ze zo direct Vind je me meestal in de kroeg? En daar zit ik dan vaak tot morgens vroeg. Ik denk dan over alles heel goed na. Ook aan de smoes die ik mijn vrouw vertellen ga. Brabantse nachten zijn lang. Brava, ze nachten zijn lang. Ze komen vaak langzaam om gang. Ja, maar dan. ik S'avonds laat nog aan de bar Dan staat er weer een taxi voor me klaar Die brengt me thuis en ook al ben ik zat Toch krijg ik altijd weer de sleutel in het gat En word ik wakker rond een uur omheen. Dan draait de hele wereld om me heen Mijn kop u pijn, dan denk ik heel terecht een van die dichte kultjes was waarschijnlijk slecht. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen maar langzaam op gang. Ja maar dan. Jammer dan. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen vaak langzaam op gang, ja maar dan, ja maar dan. Brabantse nachten zijn lang, Brabantse nachten zijn lang. Ze komen vaak langzaam op gang, ja maar dan. En terwijl uh, Luus aan de andere kant hier uh, de danspasjes probeerde na te doen van Tafaris. Ja, dat mislukt. Mijn voeten raakt in. Wel nou, leuk, hè? dat voel je weer een stuk jonger, hè, Luz. Ja, dit is gewoon uh, heerlijke Nostalgie. muziek. Het is echt uit de tijd van, van uh, waar ja, het barboek een beetje uit ja, na komt. Ja. Ja. Volgens mij hebben ze opgetreden ooit in de beatsclub. Maar dan gaat uh, Ronald mij vast wel daar corrigeren als het niet zo is. En uh, dat was toen samen met, met uh, Leva Lok... Ja, En wereld. Ronald Rietberg, die organiseerde dat zelf. Leuk was dat. Ja, een hele mooie tijd. Mooie een hele tijden. mooie tijd. Dat is allemaal kon. Gelukkig hebben we de muziek nog. We ja, kunnen wel nog wel. naar de muziek luisteren. Ja, we gaan uh, iets modernes doen. Her face Said it ain't so bad if I wanna make a couple minutes Nou, is heb jij het ook wel eens, lust dat je zo lekker... Uh, zo heerlijk warm in je bed legt en geen zin hebt om eruit te gaan? Heb jij het ook wel eens dat je zo lekker denkt... ja, ik moet er weer uit, maar... Heel af en toe hebben we het nou, okay. Deze nee, groep, die hadden jaren van. geleden hadden ze het al. Dat was ze uh, het. Kun je, je het nog herinneren? Oh, dat is wel ook een oud gedaan. Het is weer tijd.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 Give him a rifle, take his hole, show him a field where he can go. To lay his body down and die without asking why. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. There are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero, but there are millions. Who Civilians. Sticks and stones can break your bones. Even names can hurt you. But The thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead? From the people of the land would like to see their sons again. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions, one of these civilians. God, if men could only see the lesson taught by history, that all the singers of the psalms cannot right a single wrong. that all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes, number practically zero,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 Number practically zero. But there are millions. who want to civilians, soldiers who wanna be heroes. Number practically zero. But there are millions. Ja, lekker muziek. Rod McKeon en daar gaat uh, ons Lus even wat over vertellen. Ja, Rod McKen. Uh, dit nummer is uit uh, 1971. En uh, ik heb laatst een filmpje gezien van hem. En toen dus zat ik daarna te kijken. En toen dacht ik, verrek, het is 1971... maar hij heeft een, sh een, een shirt aan met een hele grote smile. Dus toen was de smile al in. Maar uh, Rod McCune is, uh, uh, heeft het uh, nummer live... uit uh, uh, de Concertgebouw hier in Nederland opgenomen. Hij, was, uh, hij had hier een aanzienlijk succes. En McQueen zorgde ook voor Amerikaans succes... voor de Nederlandse zangeres Lisbeth List... Klopt. Want eind jaren zestig namen zij samen een Engelstalig dubbelalbum op... getiteld To Show More. En uh, dat is dus nieuw voor mij. Dat, uh, maar het, was toen, uh, het, is, het is echt een tijdloos nummer, vind ik eigenlijk. Want het kan nog. Het was, het was, een, grote, het was een groot dichter ook hè, in Amerika. Hij ja, heeft veel dichtalbums gemaakt. Hij heeft veel muziek gemaakt. Hij heeft leuke muziek gemaakt. Ja. En uh, wel helaas alleen veel te vroeg overleden. Ja, dat is wel ja jammer. wij er al eventjes niet meer. Dus. Oké, okay, Dit was uh, Rod McEwen, een Rodney van Kuhn. mijn uh, favorieten. En hier verlangen we naar Hello and Summertime. En all the flowers and trees, fishes on the line. Girls and guys and yellow butterflies sing Hello Summertime. A homemade boat and a river to float. With nothing on our mind. Summer moon above, two people in love, singing hello. Summertime, summertime. Playing back in the sun. Yes, yeah, summertime. And the summertime fun. It's a time for two, just me and you. And the summertime. Swing from a limb, drop in for a swim. Hey, the water sure looks fine Ain't hey, nothing wrong, just floating along Singing hello, summertime Summertime grins, lots of good friends and We're all feeling fine Watch the sun go down, hear the summer sound Singing hello, summertime, summertime It's the time for two, just me and you, and the summer time. Dat was weer een sprong terug in de tijd met uh, Bobby Colesborough. Die we onder andere wel kennen nog van uh, Honey. Weet je dat nog, dat nummer? Ja, ja. Wat oh, een leuk nummer. Dit was, uh, maar dit is dus we echt wel een beetje naar verlangen, hè? De Summertime. Ja, dus, uh, je vrolijk. Laat die maar komen. We gaan uh, een beetje af op het uh, eind van de eerste uur. Even kijken hoe ver we komen. Mm. And we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no, you stop it still, and still, then you make you rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop.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 Scared of keeping somebody close You'll never stop this thing. I will never let you go Keep away from me If you can't withstand my love stop is flame was uh, dit. Alleen het vlammetje was toch eerder op dan we dachten. Dus uh, we moeten nog wat anders gaan doen. Tot de klok van uh, twee uur. Maar we Sorry. hebben nog wat uh, andere muziek bij ons nog. Oh, Top. Denk je wil uh, kwartet of zo. Dus, nah, dus... Nee hoor, komt allemaal goed. We gaan nog een beetje... Uh, ja, gewoon lekker muziekje opzetten. Komt allemaal goed. Tot uh, na twee uur.